Matthijs 6 vers 5. En ik geloof dat God vandaag met ons wil spreken. En dat hij onze harten wil voorbereiden voor de komende periode. Dat we zullen hebben als kerk van 21 dagen bidden en vasten. En als je het hebt, Matthäus 6 vers 5. Kun je hem me alsjeblieft met me opstaan voor degenen die dit fysiek kunnen? Dan gaan we het samen lezen. Matthäus 6, vanaf vers 5. Het zegt ons, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars... Want die zijn er zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden, voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, zegt bin zeg samen met mijn binnenkamer. Slijt uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoor, verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hen bidt. Bid u dan zo. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze scholen, zoals ook wij onze scholenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want. Als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast. Toon dan geen troeve gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar? Ik zeg u dat zij hun loon al hebben, maar u als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die, waar is? In het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar Vergelden. Geef drie mensen een high five en zeg ze, ga naar je kamer. Ga naar je kamer. Je mag een beetje boos kijken, maar hoeft niet. Zeg, ga naar je kamer. Ga naar je kamer. Ga naar je kamer. Jullie kunnen plaatsnemen. Ga naar je kamer. Ga eens even heel gauw naar je kamer. Hoe hebben we dit vaak gehoord in hun leven? Ga naar je kamer. Um. Hier in, in, in dit stuk van de bergreden zijn we gekomen in een stuk dat gaat over toewijding. Jullie kunnen plaatsen, Het gaat om een stuk um, over toewijding en gebed en vasten. En ook over het geven van almoezen. En gebed is iets dat een ieder van ons aangaat. Het is iets dat een ieder van ons aanspreekt en behoort aan te spreken wanneer we te maken hebben met onze relatie. Met God. Hoeveel houden van bidden hier? Ja, oké. Okay. Ik hoop. Want <laughs> die amen was een beetje zwak. Hoeveel houden van bidden? Amen. amen, amen. Er zijn een heleboel mensen die niet houden van bidden. Er zijn een heleboel mensen die niet onmiddellijk te zijn. Er zijn een heleboel mensen, misschien heb je amen gezegd en nu denk je van... Uh, er zijn een heleboel mensen die niet houden van bidden. Ze vinden het lastig, ze vinden het moeilijk. Um, ze weten niet wat ze moeten zeggen, hoe ze moeten... Um, hoe ze iets moeten zeggen, waar ze moeten bidden... hoe, in welke positie ze moeten... er zijn een heleboel vragen en tegen wie praat ik, met wie praat ik... en een heleboel mensen houden niet van bidden. Maar bidden is een basisdiscipline dat behoort in het leven van een christen. Velen van ons hebben helaas, helaas... hebben velen van ons bidden niet staan op een hoog plateau. Velen van ons hebben bidden, aanzien bidden... En vasten en al die dingen zien bidden niet als iets dat we, dat we heel makkelijk omarmen. We zien het als iets dat we, um, dat we als laatste keuze hebben. Weet je, vaak zeggen we, ach, ik heb alles gedaan wat ik heb wat kunnen doen. Of ach, we hebben alles gedaan wat we konden doen, laten we nu ervoor bidden. Doe dat niet meer. Dat is niet de manier waarop wij als christenen... ...behoren om te gaan met gebed. Gebed is niet een laatste uitweg. Gebed is een eerste keuze. Dat is heel belangrijk om dat te onthouden. Gebed is niet een laatste uitweg van... ...ach, ik heb alles gedaan met mijn kracht. Ik heb alles geprobeerd van mezelf. Laat mij nu maar gaan bidden. Gebed is heel belangrijk. Gebed is heel belangrijk en het is heel... Um, het, is heel ja, ...het is heel belangrijk voor onze, ons leven... En onze bediening. En het is heel grappig dat de discipelen liepen met Jezus. Hè? Je, moet, je moet je voorstellen. Hè? Jezus is de nieuwste persoon op de scène. Um, mensen staan versteld van hem. Wie is deze man? Waar komt hij vandaan? Is hij niet uh, een zoon van een timmerman? Wie is hij? Maar hij komt met kracht. Hij komt, hij komt, um, hij komt met kracht en hij doorbreekt allerlei dingen. Hij, hij geneest mensen. Hij doet een heleboel dingen... Hij laat mensen uit de dood opstaan, hij loopt op water, hij doet een heleboel dingen. Hij preekt geweldig, waar we nu lezen is een preek van hem, hij preekt geweldig. En de discipelen lopen drie jaar lang met Jezus en je zou denken, als je loopt met Jezus, wat is de vraag dat je, dat je Jezus zou stellen? Ik zou denken, de vraag dat ik zou stellen is, oké, okay, leer mij hoe, hoe moet ik genezen of... Uh, Jezus, leer mij hoe moet ik op water lopen? Of Jezus, um, leer mij hoe moet ik preken? Hoe moet ik prediken? Uh, hoe, hoe doe ik dat allemaal? Maar we zien in de Bijbel dat de discipelen nooit zoiets hebben gevraagd aan Jezus. Nooit. Heer, hoe genezen wij? Of hoe moeten wij genezen? Of hoe moeten wij um, prediken? Hoe moeten wij over water lopen? Hoe moeten we mensen uit de dood laten opstaan? Of wat dan ook. Het enige wat ze vroegen aan Jezus was... Heer, leer ons bidden. Heer, leer ons bidden. De discipelen zagen Jezus een heleboel doen, maar er is, ze zagen een verbinding tussen, hun, tussen zijn gebed en zijn bediening. Bediening moet altijd samen gaan met gebed. Jouw leven moet altijd samen gaan met gebed. En de discipelen hebben hem gevraagd, Jezus, hoe moeten wij bidden? Hier in Matthäus 6 legt Jezus ook uit hoe wij behoren te bidden. Want hij is niet gierig, hij is epic. Hij legt het gewoon uit van zo en zo en zo en zo en zo moeten jullie het doen. En we hebben hier een formule. Hè? We hebben hier een formule dat ons een, een succesvolle gebedsleven kan garanderen. Gebed is simpelweg... Hè? Gebed is simpelweg praten met wie? Met God. Praten met, met, met onze vader, met onze koning. En in het stuk dat Jezus hier heeft besproken, het stuk dat Jezus hier bezig is... Um, bespreekt hij enkele punten dat heel belangrijk is wanneer we te maken hebben met gebed. En um, ik wil dat vandaag met jullie bespreken... En je moet begrijpen, ik ga proberen te onderwijzen. Ik ga niet, zo meer, niet zozeer veel preken, maar meer een onderwijzing geven. Want ik geloof dat de periode waarin, waarin we gaan, de periode van 21 dagen bidden en vasten, een heel krachtige periode zal zijn voor de kerk. En het kan een heel krachtige periode zijn voor jouw leven. Maar ik geloof dat wij deze periode um, in moeten gaan met de juiste, met de juiste houding, met de juiste, um, met de juiste gereedschap en de juiste sleutels zodat, we, zodat het ook effectief zal zijn in ons leven. En wanneer ik deze tekst heb zitten bestuderen deze week en um, erover heb zitten bidden. Het eerste wat we hier zien voor een succesvol um, manier van bidden, een succesvol leven van gebed. Is dat we hier zien dat Jezus vraagt aan zijn discipelen en aan de mensen die aan het luisteren zijn. Hij zegt hen, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, oftewel de hypocrieten. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden, voor waar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. En Jezus begint hen en zegt van, luister, hij zegt niet hoe ze moeten bidden, hij begint te zeggen hoe ze niet moeten bidden. Hij begint te zeggen hoe ze niet moeten bidden. En vervolgens bij het vasten geeft hij ongeveer hetzelfde aan hoe ze het niet moeten doen. En het is belangrijk en dat is het eerste wat ik met jullie wil bespreken. Van, wanneer we um, gaan bidden, wanneer we gaan vasten, wanneer we gaan bidden, dan is het belangrijk dat wij de juiste houding hebben. Dat is het eerste woord dat ik vandaag voor jou heb. Dat is het eerste woord als je aan het opschrijven bent in je live groep je dat je hoogstwaarschijnlijk bij je hebt hopelijk. Um, dan is het eerste woord dat ik vandaag voor jou heb is houding. Houding. Jezus hier, wanneer hij begint over gebed, dan begint hij niet um, bij de woorden. Hij begint niet bij, bij een, een, een, een, een formule van uitspreken of wat dan ook. Nee, hij begint bij de juiste houding. En hij legt ons uit dat wanneer we gaan bidden, dat wij geen hoogmoed moeten hebben, maar we moeten nederig zijn. Hij zei, doe niet zoals de heigelaars. Heigelaars is een an ander woord voor hypocrieten. Hypocriet betekent letterlijk in de tijd waren het acteurs. Mensen die, die, die, die acteerden en ze hadden een masker en ze speelden verschillende rollen met een masker. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, luister, um, wanneer je bent niet als iemand die een masker heeft. Kennen jullie mensen met maskers? Ken je die, mensen die Blijf voor je uitkijken, niet naast je kijken. maar? <laughs> <Ken> je <niet? laughs> Sommige mensen um, hebben maskers. En Jezus zegt hier, um, wanneer, je gaat bidden, hè? wanneer je gaat bidden, is het heel belangrijk dat je de juiste houding hebt bij het gebed. Wanneer je gebed gaat benaderen, dan moet je weten wat je aan het doen bent. En je moet denken niet aan wat anderen denken... Maar je moet denken aan wat je vader denkt. Want wat was het met deze heigelaars? Jezus zegt hier... Um, um, ga niet bidden in een, zo publiekelijk zoals hun. Maar hij zegt niet alleen... Ga niet bidden in het publiek of in het openbaar. Hij zegt... Ga niet bidden zoals hun in het openbaar... Om gezien te worden. We mogen in het openbaar bidden. Dat is geen probleem. Maar hij zegt... Bid niet in het openbaar... Om gezien te worden door de mensen. Dat is een hoogmoedige manier van bidden. Dat is een manier van bidden van, kijk naar hoe ik bid. Ik weet niet, ik ben opgegroeid in de kerk... en ik ken een heleboel mensen die bidden op een manier van... dat ik denk van, kijk hoe ik bid. O, almachtige, eeuwige, eindeloze God van de eh, universum... en de sterren en en. en, en, en dat kan, dat kan, dat kan. Maar vaak um, heb ik gemerkt dat heel veel mensen een, een, een, een, een manier van bidden hebben... Die, die, die naar binnen gericht is in plaats van naar buiten. Het gaat meer om, kijk naar mij. Kijk hoe ik het doe. Kijk hoe ik bezig ben. En dat is niet de juiste manier van bidden. En Jezus geeft ons hier een medicijn voor dit. Jezus geeft ons hier een medicijn voor hoogmoed. Want hoogmoed is iets dat ons allemaal kan pakken. Hè? Je moet niet, we moeten niet denken dat we... Dat, dat het voor, nee, hoogmoed is in de mens. Is het heel um, makkelijk dat de mens zich naar binnen gericht gaat worden. Dat de mens um, opkomt voor zijn of haar ego. En Jezus geeft ons een medicijn. En hij zegt, um, wanneer je gaat bidden, ga naar waar? Ga naar je, ga naar je kamer. En naar je kamer. Hij zegt, ga naar je kamer. En hij probeert ons te laten zien dat gebed iets is... niet tussen jou en andere mensen. Niet tussen jou en derden. Maar het is iets tussen jou en God. Het is intimiteit tussen jou en God. En de medicijn dat, dat Jezus hier geeft, voor hoogmoed is anonimiteit. Anonimiteit. Anoniem. Niemand hoeft het te weten. Niemand. Hij begint ook uh, in hetzelfde hoofdstuk begint hij ook met het geven. Hij zegt: als je geeft, niemand hoeft het te weten. Hij zegt: wanneer je bidt, niemand hoeft het te weten. Wat zegt hij over vasten wanneer je vast, niemand hoeft het te weten. Je doet het niet voor mensen. Dit is veel belangrijker dan de aanzien van mensen. Hij zegt, als je het doet voor mensen, zij die het doen voor andere mensen, zij die hun leven... Le er zijn heel veel van ons die ons leven laten leven of ons leven leiden op het gebied van wat denken andere mensen. En dat is heel makkelijk dat we heel snel omschakelen naar wat denken andere mensen. Het is iets dat ik vaak moet aanvechten. Uh, um, ik vecht er zelf ook tegen van um, als ik een preek aan het maken ben of aan het voorbereiden of ik ga preken. Dat ik heel vaak de gedachte heb van oké okay, wat gaan ze denken of wel, hoe gaan ze het um, aannemen. Maar dan moet ik snel mezelf omschakelen van nee, nee, nee. Het gaat niet om wat andere mensen denken. Het gaat om de boodschap dat God mij heeft gegeven. En, en het probleem is wanneer wij een, een gedachte gaan hebben van wat denken andere mensen. Of zoals, een fariseer, of zoals een Fariseer, een schriftleerder zei: Hij zei: um, Heer, um, kijk naar mij. Kijk hoe ik niet ben zoals die zondaar. Huh? Ik ben niet zoals hem of haar. Dat is een, een manier van bidden, een manier van God benaderen, dat God niet wilt voor ons. Wees voorzichtig met hoogte. Ja, gebed, om, om, om, om, om de, om, zodat de effectiviteit van gebed veel groter wordt in je leven... is het van belang dat je elke moet opzij laat. En dat je realiseert van, oké, okay, dit gaat tussen mij en mijn vader. Daarom hou ik niet van mensen die... Ik hou wel van mensen, maar ik bedoel, daarom hou ik niet van Facebook posts. Laten we zo zeggen. Ik hou niet van Facebook posts, op mens, um, de manier waarop mensen posts plaatsen met gebeden. Ik denk van, met wie zit je te praten? En dan praat ze een post. Mijn vader, ik hou van u. U weet wat ik allemaal doe. En dan post een gebed. En dan denk ik van, wat is de reden dat je een gebed post op Facebook? Als je echt zit te bidden, denk je dat God langs je Facebook gaat scrollen. En kijken van, wat bid je? Is gebed niet iets tussen jou en je vader? Is het niet iets intiem? En, en het is gevaarlijk in deze wereld waar alleen we leven, we leven in de wereld van de selfie, de selfie wereld, de ikke wereld, de, de camera omdraaien en een dogface doen of ik weet niet wat jij allemaal doet van kijk naar mij en we posten het want we, en, en we willen likes hebben. We houden van likes, we, we houden van aantal... En als je niet genoeg likes hebt, dan verwijder je het en dan ga je het opnieuw plaatsen. En, en je maakt duizend foto's en je zoekt eentje en je verwijdert 999. Want we willen dat de mensen de beste versie van mij zien. En zo willen we ook voor God komen te staan met hoogmoed. Maar als er één plek is waar we onszelf moeten zijn, dan is het aan de voeten van de Vader. Deze wereld is Snap. Ik zal eerlijk met je zijn. Heel veel mensen, heel de, de wereld, de systeem van de wereld, het is een neppe systeem. Het is een, het is een we willen alleen de, de beste stukken zien en de beste foto's en de beste video's en de beste quotes willen we posten. Maar we willen niet meer onszelf zijn. De wereld verdrinkt in egoïsme en verdrinkt in, in selfies en verdrinkt in, in zichzelf. En we willen niet echt zijn. En God vraagt van ons, God vraagt van ons van, luister, wanneer je gaat bidden, hè, dat, dat selfie-leven dat je leidt, dat moet je opzij laten. Dat kijk naar mij, dat nee, nee, nee, dat, het is nu iets tussen mij en mijn vader. Ga naar je kamer, sluit je af. De beste gebeden dat je kan bidden, zijn die anonieme ge gebeden. Dat, dat zijn die gebeden die niemand weet. Mijn vrouw weet ze niet van mij. Mijn vrouw kent ze niet. Mijn anonieme gebeden. Dat zijn die gebeden dat je auto zit te rijden en de tranen beginnen te vloeien wanneer je met je vader zit te praten. Dat zijn die gebeden wanneer je zit af te wassen. En, en je kan niet, uh, niks meer doen dan gewoon heilen en zeggen. God, ik dank je voor alles wat je hebt. Dat zijn die gebeden dat niemand weet. Maar jij weet het en je vader weet het. Want je vader in die in het verborgen is, die ziet het, zegt Jezus. En, en, en dat hele hoogmoed gebeuren, dat hele hoogmoed, maakt je hele gebed ineffectief. We mogen niet een houding hebben van hoogmoed. Het maakt het hele gebed ineffect, ineffectief. En Jezus heeft het hier over mensen die, die zitten te... Het is als volgt, je zit te God is hier, mensen zijn hier. En Hij zit te praten met God, maar hij zit zo... God, kijk... Maar God is daar. God, u bent de allerhoogste. Maar God is daar. En je, en, je, en je weet niet meer waar je mee bezig bent. En zodra je hoogmoed hebt... Um, dan zul je ineffectief zijn in je gebeden. Want God kan niet een hoogmoedige persoon zegenen. Het is moeilijk. Het is moeilijk om een hoogmoedige persoon te zegenen. Want um, als je hoogmoed hebt en God zegent jou... dan zou je zeggen, oh, kijk wat ik heb gedaan... Dat is het probleem. God wil je zegenen, maar je hebt het hoogmoed. En, en, en je wilt bidden. En, en God wil je wel zegenen, maar, maar je bent hoogmoedig. En zodra hij je een auto geeft. of zodra hij jou uh, uh, uh, uh, een huis geeft. dan zeg ik: kijk wat ik heb gedaan. Zodra hij jou een baan heeft, kijk de promotie die ik heb gekregen. Kijk wat ik heb gekregen. Kijk de cijfer dat ik heb gekregen. Hoogmoed is gevaarlijk. We moeten oppassen met hoogmoed. Willen we een goede gebedsleven leiden? En des te meer nederigheid we hebben, des te meer mogelijkheid er is voor God om ons te zegenen. Nederigheid. Stap af van, een, van die troon. Er is, de troon is alleen van God, het is niet van ons. Nederigheid. Deze periode van 21 dagen bidden en vasten dat we aangaan. En de rest van je leven, wanneer je um, tot God gaat en je gaat met hem praten, herinner altijd. Oké, okay, laat mij komen in een houding van nederigheid. Yes? Denk aan je houding. Gaat het goed tot nu toe? Jezus zegt verder in vers 7. Hij zegt ons... Kijk. Hij zegt ons, heel interessant. En dit is, gaat heel veel mensen bevrijden vandaag. Hij zegt, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord. Zullen worden. Hij zegt, um, wanneer je bidt, gebruik niet te veel woorden. Ga niet te veel uh, bezig. Want de heidenen hadden dat. Deze, de heidenen in die tijd, de, vooral de Griekse cultuur en de, de cultuur van... ...van afgoederij. Ze hadden dat, dat ze wanneer ze voor hun God, hun goden kwamen te staan... ...dat ze gingen herhalen. En zodat ze de aandacht zouden krijgen van hun God. Of dat ze hun God konden manipuleren met woorden en al die dingen. Maar Jezus zegt, nee, nee. Wanneer je komt te staan voor God... ...kom niet met een omhoud van allerlei woorden. Oftewel, dat is mijn tweede woord voor jou... ...oftewel, helderheid. Kom, helderheid. Heb helderheid in hetgeen... Wat je aan het doen bent. Ga niet zomaar. Er zijn soms mensen die bidden en ze weten niet eens wat ze aan het zeggen zijn. Maar God verwacht helderheid van ons wanneer we te maken hebben met bidden. We moeten niet een leven leiden zoals deze heidenen, zegt Jezus. Van, oh, ik ga, misschien als ik meer praat, dat God dan wel naar me luistert. Nee, dat is niet waar. Misschien dat als ik um, de juiste woorden gebruik, en dit gaat heel veel mensen bevrijden vandaag. Het gaat niet om het aantal woorden, het gaat niet om de juiste woorden. Jezus wil niet een, een omhal van allerlei woorden en woorden. En kijken hoeveel meer, hoe meer, hoe groot je vocabulaire is, hoe meer Hij luistert. Dat is niet waar. We hoeven niks te doen om God, ik wil uw aandacht hebben, ik wil uw aandacht. Zijn aandacht heb je al. Het gaat erom, um, heeft hij jouw aandacht? Kom op mensen, waar zijn jullie vandaag? <laughs> Het gaat niet van God, ik wil uw aandacht hebben, ik wil uw aandacht hebben, ik wil uw aandacht hebben. Ik wil, uh, hij, heeft, hij is hier. Hij is hier op dit moment. Hij is hier op dit moment. Het gaat niet om, oh God, ik wil Nee, zijn aandacht hebben we al. Het gaat erom, hebben, heeft hij onze aandacht? heeft hij onze aandacht. Daarom kunnen we zo vroeg in de ochtend, tien uur ochtend... met al die vermoeidheid, in al die slaap... kunnen we gewoon als wij gelijk overschakelen. Waarom? Want hij is hier. Je kan gelijk overschakelen... wetende dat hij hier is met jou. We geloven dit. Hij is hier. Hij, hij is met jou. En hij zegt, ga, ga niet te veel met te veel woorden. En, en, en, en, en, en, en het hoeft niet... Oké, okay, nu ga ik... Oké, okay, we zijn er klaar voor? Het hoeft niet onnodig lang te zijn. Ik ga het nog een keer halen. Gebed hoeft niet onnodig lang te zijn. En waarom zeg ik dit? Want in mijn leven... Wat ik heb gemerkt, is dat ik onder een juk zat. Lang, lang geleden. En, en lang geleden, en een grote periode van mijn leven dacht ik van... ik wil een bepaalde aantal uren vullen met gebed... dan pas word ik gezalfd, of wat dan ook. Er is een, een, een, een cultuur in de kerk gecreëerd van... Hoe langer je bidt, hoe specialer je bent. Of hoe langer je bidt, hoe meer God jou kan gebruiken. Hoe, hoe langer dat mo die momenten van gebed zijn, hoe meer God jou kan ge um, gebruiken. En we hebben een cultuur ge gecreëerd waarbij de lengte van gebed jouw gebedsleven bepaalt en je gezondheid van je gebedsleven bepaalt. Maar dat is niet waar. Dat is Jezus zegt het hier, ga niet om, en wat ik dan vroeger deed was, oké, okay, uh, ik heb alles gehad, even kijken, wat moet ik nu zeggen, oh, ik wil echt één, ik wil gewoon een tijdstip halen, maar dat is niet hoe God het wilt. Ik had een periode dat ik twee uurtjes per dag bad, het was wel geweldig, maar er waren dagen dat ik dacht, oké, okay, ik, ik, ik, okay, ik probeer nu twee, en ik zat onder een juk, en, en het hoeft niet onnodig lang te zijn. Hoeveel voelen zich al... wat, wat bevrijder? Ja. Het hoeft niet... onnodig... lang te zijn. En, en, want het gaat... het is belangrijk. Het gaat om de intentie. De intentie is niet... ik wil een, een, een blok... van de rooster afvinken. Dat is niet... dan heb je het al verkeerd begrepen. Ik wil dit afvinken. één uur afvinken. Twee uur... afvinken. Te, ach, ja, ik voel me goed. En nu voel jij je goed. Waarom? Hoogmoed. Ik heb dit gedaan. Come on mensen, waar zijn jullie? Ik heb dit gedaan. Ik heb een bepaalde, um, een bepaalde blok afgevinkt. En dat is niet wat God wil voor ons leven. Ik zat deze teksten lezen deze week. En ik ging tellen met een time met een, een, een timer. Onze vader in de hemel, die we enzovoort. enzovoorts. Ik heb heel rustig gebeden. 35 seconden. Ik heb super rustig gebeden. Ik ging zo, onze vader die in de hemelen zijn. Uw naam wordt geheid. Ik ging super rustig. Kijken wat Jezus, hier, uh, hoe Jezus ons leert. En ik deed super rustig. 35 seconden. Uh, 60, tussen 35 en 60. Ik ging nog een keer, nog een keer. kijken. Het is minder dan 60 seconden. beetje dit gebed. Waarom? Want het gaat niet om de lengte. Het gaat om de intentie. Het gaat dat je weet wat je aan het zeggen bent. Ga niet bezig. Onze vader die in de hemel zei de naam worden geheer. Oké. Nee, weet wat je aan het doen bent. Het zij twee minuten. Het zijn twee uur. Het kan twee uur. Het kan drie uur. Sommige mensen kunnen het aan. Anderen weer niet. Maar maakt niet uit wat voor tijdstip het is. Als je maar het besef hebt van wat je aan het doen bent. Wat ben ik aan het doen? En het is mooi dat God nooit een tijd heeft gezet. Stel voor God zo een tijd. Hij heeft nooit gezet in, in, in, de hele, in de hele Bijbel. Heeft hij nooit gezegd. In de tijden van Jezus was er, was er wel um, de, de gewoonte, zoals we ook zien in Daniel, dat ze drie keer per dag um, baden. één keer in de ochtend, één keer in de middag en één keer in de avond. En het, er, het is wel een gewoonte van, van um, een paar keer, dat was er wel in die tijd. Maar het is niet dat je een tijd, een, een, een lengte moet beslissen. En laat niemand voor jou beslissen ook hoe lang je moet bidden. Maar waarom? Het is tussen wie? Is... Oké, okay, nog een keer. Het is tussen wie? Oké. Okay. Laat niemand jou manipuleren of jou slecht laten voelen van... ik moet zo lang bidden. Nee, dat is niet wat God wil voor ons. God wil dat wij gewoon in verbinding met hem zijn. Mijn vrouw houdt van de voice... Ik Dat is wel iets wat ik kan haten. Ik haat de voice. Mijn vrouw houdt van de voice, of Holland. Ik haat, ik, ik haat het gewoon. Ik, ik kan er niet tegen. Ik kan die, die, dat hele gedoe. Ik kan er gewoon niet tegen dat, dat mensen beoordelen. En, en hoe ze het, do hoe ze het doen. In ieder, geval, in ieder geval. Zij houdt ervan. Ik niet. Maar heel vaak. Ik heb gemerkt. Ik zat te kijken. Het was vrijdag, toch? Dat je dus zat te kijken. Nee, gisteren. Gisteren kwam ze terug. Um, en ik zat te kijken van... Heel, en ik zat te denken over deze preek. En heel vaak um, benaderen we God. Alsof het de voice is. We denken God zit zo te wachten op ons. We denken God zit zo te wachten op ons. En, en oké. Okay. Even kijken of hij genoeg woorden heeft. De juiste toon. De juiste intentie. Oh hij zei halleluja. Hij zei niet halleluja. Nee dat zei hij niet. Mm. Even kijken. Oh hij heeft... Twee tranen gelaten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet hoe God te werk gaat met ons. Dat is niet hoe, hoe, hoe hij met ons wordt omgaan. Hoe kunnen ze dat doen? Ah, dat hoeft allemaal niet. God wil simpelweg... Dat wij vertrouwen hebben in de toegang dat we al hebben. Wees je nog 24-7 open? God wil dat we vertrouwen hebben in de toegang dat we al hebben. Hij is al hier. Ik hoef hem niet over te halen. Druk op de knop, druk op de knop, druk op de knop. Ik hoef hem niet over te halen. Hij is al hier. Het werk is niet verricht door mij. Het werk, de toegang, is verricht door Jezus Christus. Er ligt niks op mijn schouders. Alles lag op zijn schouders. En hij heeft het al gedaan voor ons. Come on, people. Hij heeft het al gedaan. Je hoeft hem niet over te halen. God, kijk naar mij. Het gaat niet om de kwantiteit. Het gaat om het vertrouwen. Er zijn dagen dat je vijf minuten kunt bidden... Er zijn dagen dat je twee uurtjes kunt bidden. Er zijn dagen dat je één uur kan bidden, drie uurtjes. Er zijn dagen dat je een ochtend neemt, of een middag neemt. Of je neemt een hele avond, een hele nacht, zoals Jezus dat deed. Soms bad Jezus langer, soms bad Jezus minder. Soms bad Hij een hele nacht, een hele nacht in gebed. Ik heb dat meegemaakt. Soms zijn het die dagen, maar het gaat tussen jou en God. Wat zegt God tegen jou? Wat voel jij? Wat, wat is wat God aan het doen is in jouw leven? stil. Ik dacht dat jullie wat blijer zouden zijn. Het enige wat belangrijk is, is dat het een dagelijkse discipline wordt. Dagelijks, dagelijks discipline. Jezus zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Heden vandaag, dagelijks brood. Morgen, heden vandaag. Het is een dagelijkse discipline dat je moet hebben. Persoonlijk, wat ik doe, is elke ochtend neem ik een tijd apart om te bidden en te lezen. Ik, zeg, ik, ik neem een, een, een rooster apart, maar ik zeg niet van, ik moet dat Volhouden. Ik neem een tijd om te bidden en te lezen. Maar het moet wel een discipline worden in ons. Willen we vooruit gaan? E.M. Bounce, een, een geweldige meneer. Als jullie ooit een boek, goede boeken willen lezen over gebed, zoek dan op E.M. Bounce. Um, hij zegt, aan niks goed kan worden verricht zonder gebed. Simpelweg omdat we God uit de, uit, bij de beschouwing houden. En een, een, als ik stel me voor, een dag beginnen zonder gebed, is, dan, dan ben je al niet goed bezig. Het is van belang dat wij niet denken aan lengtes, maar dat we denken aan vertrouwen en, en verbinding hebben met onze God. En de Bijbel zegt ons, Paulus zegt ons vervolgens: bid onophoudelijk. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat dan weer. En dat is, het is heel belangrijk dat Paulus dan niet tegen ons zegt, hij zegt bid onophoudelijk, oftewel bid zonder te stoppen. Hoe gaan we daarmee om? De bedoeling is niet dat wij elke dag zo overal zijn, op werk, zo zitten en alles. Nee, nee, de bedoeling is, want kijk, het is heel belangrijk, um, wanneer je opstaat, he, ga naar je kamer, ga naar je plek waar je hebt, maak een plek in je huis... Ja, dus yes, het is bijbels. Maak een plek ergens met een leuke bijbelvers. Ik weet niet wat je wilt doen, hoe creatief je wil zijn. Maak een plek waar je gewoon zegt van, hier wil ik even met mijn vader praten. En vervolgens als je opstaat, dan is het niet van, oh, tot ziens, ik zie je weer vanavond. Wanneer je opstaat van gebed, is het niet, oké, okay, laat me we weggaan. Wanneer je opstaat van gebed, is laten we samen gaan. Volg je Wanneer Paulus zegt, bid onophoudelijk... dan bedoelt hij van, oké, okay, wanneer je opstaat... is het niet, oké, okay, laat me weggaan van een kamer. Nee, nee, nee. Wanneer, wanneer je opstaat, dan zeg je, laten we samen gaan. En nee, nu gaan we samen naar werk. En samen. En je blijft constant verbonden met God. Dat is bidden onophoudelijk. Constant verbonden. Constant aan het mediteren aan zijn woord... en wat hij wil zeggen en wat hij wil doen... en wat hij aan het zeggen is... en wees duidelijk, wees helder. Yes? Wees helder, ga niet dingen blijven... Het is, ik heb je geschreven, het is geen schoolverslag. He? Duizend woorden. Um, een heleboel leuke dingen. Daarna. Ja, en aan de, het perspectief van verschillende aspecten van de perspectieven, van de concepten. Van de, je begint allemaal dingen te zeggen, als het maar leuk klinkt, misschien dat uh, de uh, meester mij een goede cijfer geeft. Nee, nee, het is gewoon, wees duidelijk, wees helder. Praat met je vader, wanneer je opstaat, um, is het niet, laat me gaan, het is, laten we gaan. Yes. De juiste wat? De juiste houding. Daarna wat? Helderheid. En als laatste... is een sleutel die ik jullie wil geven. En dan gaan we afsluiten. laatste sleutel is... hiërarchie. Ik heb het opgeschreven als hiërarchie. Want het begint ook met de H. Het is een leuk woord. Ik wilde even toepassen. Hiërarchie. Hiërarchie. Wanneer we de, het gebed lezen, hè, vanaf vers 9. Vanaf vers 9 zegt hij ons... Bid u dan zo, onze vader... Ja, Vers 9, kan je dat even? Uh, onze vader die in de hemel is, zei uw naam worden geheiligd. Oké, okay, over wat gaat dit? Over wie gaat dit? Over? Over God. Oké, okay, volgende. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel, ook op aarde. Nog steeds over wie? Volgende. Geef ons heden ons dagelijks brood. Volgende. En vergeef ons onze scholen zoals ook wij onze schoenen aan vergeven. Over wie gaat dit nu? Over ons. Yes. En leid ons niet in de verzoeking, maar verloos ons van de boze... want van eerst het koninkrijk, de kracht en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Oké, okay. um, het laatste woord dat ik jullie voor heb is hiërarchie. Waarom? Want de laatste cultuur dat we hebben in de kerk... en gebed is krachtig, daarom, wil ik hierover, daarom praat ik hierover... want we hebben een heleboel culturen gecreëerd... en, en we, we missen de essentie van gebed. Heel veel van ons komen voor God te staan met een Sinterklaaslijstje. En gelijk. Oké, okay, even mijn kreeg... God, ik wil dit, dit, dit, dit, dat, dat, dat, dit, dit, dit, dit dat, dat, en ik wil voor die tijdstip. Okay. <laughs> dat is vaak um, de manier waarop wij God benaderen in gebed. Maar wat, wat we hier zien is dat de eerste helft ging over wie? Over God. De tweede helft ging over ons. Over ons. Yes. En... En we willen vaak voor God komen te staan met een Sinterklaaslijstje. Gelijk, gelijk aan de slag. God, ik wil dit, dit, dit, dit. Maar er is een zekere hiërarchie. Er is een zekere volgorde. Er is een zekere respect dat je aan moet gaan. En God, en, God, en Jezus legt ons, zei hij: kom en zeg onze vader. Wat betekent vader? Wat, de, wat hij hier gebruikt is Abba, waarschijnlijk. Wat betekent dat? Dat betekent relatie. En kom voor hem, onze vader die in de hemelen zijn. Vervolgens zeg ik wat? Uw naam worden geheiligd. Dat is weer respect. En ik erken wie hij is. En, en het begint bij hem. Het gaat om hem. U wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. En daarna ga ik over naar mijn belangen. Naar mijn noden. Want God, het is niet dat God niet, dat hem niet boeit wat je denkt of wat je hebt. Het boeit hem zeker. Daarom zegt Jezus dit tegen ons. Dat we voor hem moeten komen te staan met onze noden. Kom vervolgens, nadat je God hebt aangesproken op de juiste volgorde, kom dan met hem voor hem te staan en zeg, um, heer dit zijn mijn, mijn belangen. Het is niet het, zijn niet, het is heel belangrijk, het is niet dat God, um, God zijn belangen en jouw belangen apart zijn, nee. Het is een, een, een samenkomen van twee belangen, een samenkomen van twee dingen. U wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde en dan vervolgens geef ons heden, zien we dit? Onze vader die in de hemel zijt, uw naam heilig, uw koninkrijk komen. U wil geschieden zo in de hemel, zoals ook op aarde. Geef ons heden, ons dagelijks. Het is een samenkoming van Gods belangen met ons belangen. En dat wij synchroniseren met wat God wilt. Want vaak willen we dat God synchroniseert met wat wij willen. En dat is niet het geval. De best, het beste gebed dat je kunt bidden in deze periode is niet, God, um, ik wil dat u dit verandert. Maar het beste gebed dat je kunt bidden in deze periode is, God, ik wil dat u mij verandert. Of God, wat kan ik veranderen? Wat kan ik veranderen? Er is een zekere hiërarchie. Uw naam wordt ge uh, geheiligd. Oftewel, ik plaats u als nummer één in mijn leven. Het is een gezamenlijke wandel dat we hebben met God. En wanneer we de juiste houding hebben... en en helderheid hebben in hetgeen we aan het doen zijn. En we niet... Uh, de, de, de, nee, dat we helder... Oké, okay, wat ben ik aan het doen? Helderheid hebben. De juiste hiërarchie hebben. Dan is wat God kan doen in jouw leven... en wil doen in jouw leven... is niet te stoppen. Is niet te stoppen. Niet... En ik geloof dat God in deze periode... een heleboel van ons gaat veranderen. Ik geloof dat God in deze periode... het aankomt... Een heleboel um, gaat bewegen te midden van ons. Ik geloof dat God grote dingen gaat doen in jouw leven, in mijn leven, in ons leven, want we gaan nu Hem benaderen met de juiste houding, met helderheid, met de juiste hiërarchie. God, U wil geschieden in de hemel, zo ook op Aarde. Yes? Laten we even opstaan.